Zes uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomasen. Zorgpremie wordt de inkomensafhankelijk, bestand Syrië al geschonden... en geen andere winnaars Toer de France na afnemen titels Armstrong.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 Het bestand dat sinds vanochtend van kracht was in Syrië is al geschonden. Bij een bomaanslag in Damascus zijn zeker vijf doden gevallen en ook raakten ongeveer 32 mensen gewond. De aanslag is gepleegd in een zuidelijke wijk van de hoofdstad. De autobom ging af in de buurt van een speeltuin. Gebouwen in de buurt zijn zwaar beschadigd. Vandaag begon een bestand van vier dagen in Syrië ter gelegenheid van het offerfeest.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 De drie tieners komen uit de gemeente Leek, Noordenveld en A. en Hunze. In de volgende uitzending van Opsporing Verzocht wordt opnieuw aandacht besteed aan de rellen in Haarlem. Dan worden opnieuw foto's vertoond van verdachten die zich niet hebben gemeld. Hun gezichten zijn dan wel herkenbaar.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 Minister Opstelte heeft een nieuw pistool uitgekozen voor de politie. Het wordt een Walter P99Q. Volgend jaar mei begint de training voor de agenten met het nieuwe wapen. Eind 2014 moet die klaar zijn. Aanvankelijk was gekozen voor de Zikzauer als nieuw wapen. Maar bij nader inzien bleek dat pistool niet aan de veiligheidseisen te voldoen.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 ANUB, verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Een paar aanrijdingen verspreid over het land... die veroorzaken toch lokaal veel oponthoud. We zien het vooral rond Hoevelaken nu. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... daar staat voor de afrit Bunschoten 5 kilometer door een ongeluk. In diezelfde buurt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar staat het nu goed vast tussen Amersfoort en Nijkerk. 8 kilometer door een ongeluk. En de weg is daar zelfs helemaal dicht. Dus kies Eieren voor uw geld en rij om vanaf Hoevelaken. Via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Restant van een kijkersfiele. Tussen knopend Gorkum en Sliedrecht-West 12 kilometer. Het ongeluk aan de andere kant is al lang weer weg. Dan de 58, Tilburg richting Bergen op Zoom. Daar staat tussen Rozendaal en de Afrit-Vouwse plantage 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. We zitten al in de 70ste minuut. Joel!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 En kom helemaal tot jezelf. Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedenavond. Het is bijna weekend. Vrijdag 26 oktober en het kabinet Rutte 2 komt eraan komt steeds dichterbij, want er lekt ook steeds meer uit. Zoals vandaag bekend is geworden dat de hypotheek-aftrek, renteaftrek wordt beperkt. De inkomstenbelasting gaat omlaag en de ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk. Het is een kleine greep dus uit de maatregelen die vandaag zijn uitgelekt. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, een kleine greep. Is er nog meer uitgelekt? Ja, dat hangt samen met uh, dat de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk worden. Ja, dan kan ook de zorgtoeslag worden afgeschaft. Nou, dat gaat ook gebeuren. Op ontwikkelingssamenwerking gaat een miljard bezuinigd worden. En er zijn natuurlijk al eerder dingen uitgelekt. Bijvoorbeeld de langste dierersboete ingevoerd door het vorige kabinet, gaat toch niet door. En daarvoor in de plaats komt een leenstelsel voor studenten. Die forensentaks ging ook niet door. Dat is dat bekende deelakkoord van het begin van de formatie. En ook wat immateriële zaken zijn er al eerder uitgelekt. Er komen geen nieuwe weigerambtenaren meer bij. En gemeenten mogen voortaan zelf beslissen over de koopzondagen. We weten dus al veel... Maar lang niet alles. Bijvoorbeeld alle maatregelen die samenhangen met de arbeidsmarkt. Ja, maar laten we eerst eventjes gewoon op onszelf betrekking laten hebben. De portemonnee. Wat betekenen al deze maatregelen voor de portemonnee? Nou, we zijn de hele dag al aan het rekenen hier op de redactie. Vooral iedereen dan voor zichzelf. <laughs> en iedere keer als er een nieuwe aanvullende informatie komt... worden er mensen blij of minder blij. Maar uiteindelijk is het heel erg moeilijk uh, om het te zeggen. Kijk, er komt een belastingverlaging aan. Nou, dat... dat... Ja, dat levert je geld op, zeker als je werkt. Maar ja, als je een eigen huis hebt, dan wordt de hypotheekrenteaftrek weer minder. Nou, en dat werkt er weer tegenin. Maar we weten natuurlijk niet, niet precies uh, ja, hoe dat allemaal technisch gaat werken. Dus wat het nou uiteindelijk voor ieders portemonnee betekent, moet je toch echt het complete beeld hebben. Het enige wat we weten, het wordt een bezuinigingskabinet. Dus ga er maar vanuit dat het totaal pijn gaat doen. En Diederik Samson heeft dan wel in de campagne beloofd dat hij wil dat het allemaal sociaal gaat. Maar dat betekent niet dat de laagste inkomens per definitie helemaal ontzien worden. Jij zei wat we nog niet weten is de arbeidsmarkt. Waar hebben we het dan over? Dan heb je het over de WW-duur. Uh, dat is natuurlijk een wens van de VVD om die uh, te verkorten. Dat mensen korter in de, uh, in de werkloosheidswet zitten dan nu. Dan heb je het over het ontslagrecht. heb je het ook over de, de onderkant van de arbeidsmarkt. Zoals het heet. Allerlei regelingen die te maken hebben met bijstand. Sociale werkplaatsen. Dat, die willen ze waarschijnlijk op één grote hoop gaan gooien. Maar dat moet ook weer geld opleveren. Dus is ook een bezuiniging. Dat hangt allemaal samen met de arbeidsmarkt. Goed, en dan hebben we natuurlijk het vooral ook over de beperking van de hypotheekrenteaftrek... Mark Rutte heeft nog net niet gezegd van read my lips... maar het kwam er wel dichtbij in de buurt. Is dit na het breken van een verkiezingsbelofte? Ja, hij heeft wel gezegd het is een topprioriteit uh, ja, in de formatie. Maar ja, hij heeft dan wel deze topprioriteit verloren of, of, of moeten weggeven. En dat is natuurlijk uh, pijnlijk. De, de andere kant, uh, uh, dat was de campagnetijd. Dan moet je kiezers binnenhalen. Kijk, en heel veel mensen hier gingen er wel vanuit van... ja, kijk, als je, als je uiteindelijk, en dat zeiden ze aan het begin... we willen gaan uitruilen, maar we willen ook echt wat gaan doen voor het land ja, dan, dan moeten al die dossiers die al jarenlang vastzitten op de schop... zoals de arbeidsmarkt, maar dus ook de hypotheekrenteaftrek. Dus ja, dat heeft hij moeten weggeven. Uh, dat zal hem niet in dank worden afgenomen. Dat zag je vanochtend in de Telegraaf, die dus opende met uh, uh, uh, verkiezingsbedrog VVD. Ja, dat zal hard aankomen. Maar goed, het is ook niet zo dat de hele partij tegen is... op het verkiezingscongres voor de vakantie, of voor de vakantie, voor, voor de verkiezingen. Toen bleek dat 40 van de VVD'ers, van de leden, in ieder geval wel willen praten over een beperking van de hypotheekrente-aftrek. Ik heb diezelfde telegraaf voor me. En boven dat kiezersbedrog VVD staan allerlei mensen met plaatjes erbij. Het nieuwe kabinet. Zullen we het even doornemen? Wie zijn daar zeker van? Nou, Je hebt het niet voor mij, maar ik heb toch echt het sterke vermoeden... uit meer dan twee bronnen dat Mark Rutte de premier wordt. Hij wordt genoemd. Hij wordt genoemd. Nou, Dan weten we sinds vandaag dat de vicepremier namens de Partij van de Arbeid... dat dat Lodewijk Asscher wordt. En de post die die waarschijnlijk waarschijnlijk krijgt, is het ministerie van Sociale Zaken. Maar daar verschillende ideeën nog wel eens over. Want het is hier in Den Haag natuurlijk een heel leuk gezelschapsspel... Ja. die poppetjes, maar bronnen spreken elkaar tegen. En dan heb je nog een hele hoop bondcoaches, politieke bondscoaches, die meedenken. Dus uh, het plaatje krijg ik niet helemaal compleet. Edith Schippers op Volksgezondheid. Nou, dat, dat lijkt toch wel heel erg zeker. Uh, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid op Buitenlandse Zaken... die staat altijd op dezelfde plek, bij wie dan ook in het lijstje. Dat zijn mensen die heel erg zeker zijn. Groen die hoor je ook heel vaak op Financiën. Maar al die andere posten, ja, daar heb je allerlei varianten op. Ja, en het leuke is, zolang de wedstrijd niet gespeeld is... kan je erover blijven praten. Joost, dat zullen we blijven doen de komende dagen. Dank je wel Absoluut. voor dit moment. Officieel is er sinds vandaag een staakt het vuren van kracht in Syrië. Het kwam erop aandringen van VN-gezant Brahimi. Maar vanuit verschillende plekken in het land komen berichten dat het vechten gewoon doorgaat. Zo kwamen er in de hoofdstad Damascus tenminste vijf mensen om het leven bij een bomaanslag. Verslaggever Hans-Jaap Melers is in Syrië en hij was eerder vandaag ook in de tweede stad van het land Aleppo. Hans-Jaap, in Aleppo, was daar sprake van een staakt het vuren? Ja, daar zou ik zelf een uh, lang antwoord op kunnen geven. Ik zou je ook kunnen laten luisteren naar wat ik net heb opgenomen in Aleppo. ja dat is uh, duidelijk denk ik uh, er wordt nog steeds uh, gevochten geschoten de geluiden die je hoorde was vooral sluipschutters die ook op elkaar aan het mikken waren en die laatste knal, uh, ja, een, een groot kanon dat onze kant op schoot. En uh, het enige wat niet gebeurde was de, de straaljagers die je eigenlijk elke dag altijd boven Aleppo ziet vliegen en bombarderen, ook helikopters. Die bleven vandaag weg. Geluid zegt soms meer dan duizend woorden, Hans-Jaap. Maar um, kun je vaststellen of het geweld van beide kanten ook, uh, ook kwam? Ja, het kwam van beide kanten. De vraag is natuurlijk altijd wie is er begonnen. Uh, er was wel vanochtend nog één vliegtuig, een, een straaljager, gesignaleerd die uh, ja, net voordat het bestand in moest gaan uh, wat rebellen bombardeerden. Die jongens heb ik ook gesproken. Die waren uh, licht gewond en er was één dode. Uh, ze zeiden ja, wij reden er gewoon en voor ons was het niet duidelijk wanneer dat straks het vuur nou in moest gaan. Uh, daar was onduidelijkheid over. En ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... ja, wij dachten dat we beschoten werden, er was gevaar. En nu zijn we maar gaan schieten. Dus, en zo zal het ook op deze manier natuurlijk heel lang door kunnen gaan. Het is wel het offerfeest, hè, want daarom praten we erover. Dat zou te maken hebben met het bestand. En daarom zou er dus een bestand zijn. Het offerfeest is natuurlijk een feest. Wat uh, gezinnen uh, in uh, rustige tijden altijd uh, vieren met uh, ja, veel, uh, veel pracht en praal erbij. Hoe wordt het nu gevierd? Kan het gevierd worden? Ja, het kan natuurlijk in heel veel wijken van Aleppo niet gevierd worden. Maar in, ja, in die andere wijken waar ik kwam en waar je dan dicht op dat soort geschied zit. dan zie je toch mensen in feestelijke kleding. Kinderen ook in mooie pakjes gestoken. Ja, uh, met de ouders over straat lopen. Die gaan dan naar familie toe. Uh, er werden uh, schapen geslacht uh, aan de rand van de stad. En, en mensen reden daarmee rond. Want dat is uh, waar het natuurlijk ook om gaat. Uh, dat je dat met de familie opeet. En dat, dat ging intussen gewoon door. Kijk, die mensen zijn nu al enkele maanden gewend aan nou ja, gevechten in de stad. En dus als het even een beetje rustiger lijkt, zeker die straaljagers als die even verdwijnen, dan proberen mensen gewoon weer te doen wat ze ja, al jaren doen. En proberen feesten te vieren bij het offerfeest. Dankjewel Hans-Jaap Mellersen. Straks vijf jaar geëist in de Facebook-moordzaak. Dat is hoog en het Openbaar Ministerie gaat die eis zo toelichten. Bij de ANWB voor de vrijdagavond spitsen misschien wel het staartje, sprak hij optimistisch. Wijnand Zwaan. Ja, en in die staart gebeuren dan wel een paar ongelukken. Uh, 25 files nog, maar het belangrijkste is dat de A28 dicht is... van Amersfoort naar Zwolle. Bij Nijkerk een ongeluk met een aantal personenwagens. Die zitten flink in elkaar. De weg is daar dus dicht. Uh, van Amersfoort tot aan Nijkerk, 8 kilometer file. Omrijden kan vanaf Hoeverlaken via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Droomt u ervan om muziek te componeren die door een heus orkest wordt uitgevoerd? Vandaag heeft u de kans om die droom te verwezenlijken. Want tot zes uur vanavond, nou ja, dit is een oude tekst, het is al kwart over zes. Tot zes uur had u de kans om de mooiste inzendingen die waren binnengekomen... via www.tweetphony.nl te worden gearrangeerd... en vervolgens gespeeld laten worden door het Metropoolorkest. Orkest. Het is een ludieke actie van het orkest dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd... door het wegvallen van overheidssubsidie. Verslaggeefster Karin Albers was wel op tijd... in het muziekcentrum in Hilversum. Hier zit iemand met koptelefoon op te selecteren. Is het wat? Het is heel erg afwisselend, moet ik zeggen, ja. En aan u de edele taak om te kijken welke mag wel of niet... door het Metropoolorkest ja, worden gespeeld? Moet toch een beetje denken... kijk, het gaat natuurlijk om de, de muzikaliteit, want het orkest moet het spelen... dus er moet wel wat eer aan te behalen zijn... Maar je kijkt natuurlijk ook naar uh, hoeveel vol volgelingen iemand heeft. Want we hebben ook een boodschap te verspreiden vandaag. Dus het, het is een beetje tweeerlei. Is het een beetje origineel wat u hoort? Of, of komt er veel um, ja, cliché nu, voorbij? Ik zit nu drie kwartier. Ik heb al twaalf keer vuur release gehad. En daar wordt u niet blij van? Nou, ik, dat vind ik best wel triest dat mensen niet meer fantasie hebben dan dat. Kom op mensen, doe er wat aan. Eigen melodietjes, niet, geen jatwerk. Nou, en terwijl hier dan geselecteerd wordt, gaan we even een kamertje verderop. Hartelijk dank, succes met Furelize en de rest. En hier zit dan iemand, de tweets die het gehaald hebben... om te zetten in een echt arrangement. Ik weet niet of jullie al meteen een voorstelling kunnen maken... maar dat ga ik dus arrangeren nu voor het orkest. Ik dat uh, moet dan voor een heleboel instrumenten leuk worden. Ja, ja voor alle instrumenten probeer ik dat uh, interessant te maken... Dus uh, dat wordt een heel karwei. En jij zit dit in je eentje te doen terwijl er bijna 2000, nee 3000 waren het geloof ik al, tweets binnen zijn gekomen. Um, doe je dat in je eentje? Nee, dat gaat natuurlijk niet. Nee, over de hele wereld zijn uh, arrangeurs uh, aan het werk op het moment. Uh, dat is echt overal. Uh, ik heb net nog met iemand over Facebook lopen uh, chatten. Die, uh, die is in, uh, in Hollywood aan het schrijven nu. Maar dat zijn allemaal contacten van het Metropool Orkest, die arrangeurs. Precies, ja. ja. Het is toch zonde om weg te bezuinigen, of niet? Ja, dat moet toch geweldig zijn. Dan heb je een tweetje ingestuurd en dan krijg je zoiets terug. Ja, dat is fantastisch. En uh, laat mensen ook over nadenken wat het verschil is tussen zo'n klein pianootje en een heel groot orkest. En dus ook hoe bijzonder het is dat zo'n heel groot orkest zo'n uh, zo toevoeging heeft aan de muziek. Jullie hebben ooit een toezegging gekregen van het ministerie dat nou, het metropoolorkest dat moet blijven bestaan. En nu toch niet. De minister heeft onder druk van de Kamer in december 2011 gezegd dat ze het metropoolorkest van Nederland wil blijven behouden. Nou, en blijkt bij de praktische uitwerking dat wat zij biedt uh, niet in de buurt komt bij wat nodig is om het orkest te behouden. Jullie hebben 7 miljoen per jaar nodig. Nou, nou dat krijgen we nu. Maar nu werken we voor de omroepen, wat betekent dat we geen tijd en hebben en geen ruimte hebben... en ook niet commercieel mogen werken. We hebben daar geen tijd en ruimte voor omdat we 100% beschikbaar moeten zijn voor de omroepen. Maar het mag ook niet in verband met de mediawet. Dus uh, je moet een brug gaan maken in een hele korte tijd... waar je van waar het niet mag gaat naar waar je zoveel mogelijk moet verdienen. En iedereen zal begrijpen dat je een uh, organisatie van deze omvang... niet van de ene op de andere dag op de markt kan zetten. En 100% verdienen is er nooit orkest gelukt. gaat ons ook niet lukken, maar wij willen heel graag... Uh, we maken de minister nu een aanbod voor 50%. Per direct 50%. En die 3,5 miljoen, zij 3,5 miljoen. Ja, precies. Metropolokest on-tweet, zeggen we dan. De reportage was van Karen Alberts. Tegen het meisje dat opdracht gegeven zou hebben voor de zogenaamde Facebookmoord... is vijf jaar gevangenisstraf in TBS geëist. 16-jarige poly uit Arnhem wordt ervan verdacht... dat ze haar vroegere vriendinnetje Vinci heeft laten vermoorden. Officier van Justitie, Richard Planting van het Openbaar Ministerie in Arnhem. Goedenavond. Goedenavond. Dat is een uh, hoge strafeis voor een minderjarige of vergis ik me daarin? Nee, dat klopt. We hebben geëist uh, volgens het volwassenenstrafrecht. En uh, het is inderdaad een forse eis. En waarom volgens het volwassenenstrafrecht? Uh, gelet op de bijzondere ernst van dit feit... En, de, en ook de bijzondere omstandigheden waaronder dit is gepleegd. We hebben het uiteindelijk over een, uh, een huurmoord onder tieners. Uh, vonden wij dit passend? Ja, vanwege dus het feit dat er opdracht is gegeven... om een huurmoord uh, te plegen. Dat ja. is het bijzondere ja. uh, eraan. En ook een beetje vanwege de voorbeeldfunctie? Ja. Uh, ja, dat zou, je kunnen zeggen. dat zou je kunnen zeggen. Ik kan dat niet expliciet maken en dat heeft ermee te maken dat de uh, behandeling achter gesloten deuren is geweest vandaag. Dus de precieze redenen uh, en, en de precieze motivering die het Openbaar Ministerie daarvoor heeft gehad, kan ik u dus nu niet vertellen. Uh, maar in het algemeen gaat het om de ernst van het feit en, en dus ook de, de schok in de samenleving die dit feit heeft uh, ja, en een zeer ernstig feit. En u zei al van vandaag vanwege ook eigenlijk het volwassenenrecht. Maar als ja. de rechter het nou met u eens is, dan uh, wordt die straf voor Polly hoger dan voor de jongen die uiteindelijk uh, de moord heeft gepleegd. Ja, dat klopt. Uh, de jongen die uh, daadwerkelijk uh, de moord heeft gepleegd, zoals u zegt... was ten tijde van het pleeg van dat feit 14 jaar. En die heeft uh, de voor hem maximale straf gekregen. één uh, jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. En dat kan dus niet bij uh, 14-jarigen. Uh, het volwassenenstrafrecht toepassen kan dus niet bij 14-jarigen. Dat heeft gewoon met de leeftijd te maken, ja. uh, zegt u uh, in feite. En het is ja. wel heel uitzonderlijk dat u de rechter eigenlijk vanavond het meisje via het volwassenenrecht uh, te berichten. Dat komt bijna nooit voor. Nee, dat is juist. Dat komt niet heel vaak voor. Nee, daar zijn niet precieze cijfers van te geven. maar... Ja, uh, ik, misschien zijn ze er wel. Ik kan ze u alleen niet vertellen. Maar um, als wij hier uh, naar de zaken uh, kijken die bij ons gediend hebben. dan komt het gewoon bijzonder weinig voor. Ja, nee, het gaat me ook niet om die precieze cijfers. maar meer om of het inderdaad uniek is uh, of niet. Een eerste uitspraak? Um, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat heeft ermee te maken dat um, uh, de rechtbank. Uh, ...maandag uh, nog de zaak zal behandelen uh, van een medeverdachte. En uh, de verwachting is dat de uitspraak twee weken na maandag is. Volgende week maandag. Mevrouw Planting, ik dank u wel voor uw toelichting. U hoorde officier van justitie Sigrid Planting van het Openbaar Ministerie in Graag Arnhem. Ja. Het is zes minuten voor half zes. In de Eredivisie staat het komend weekend de klassieker op het programma. En de klassieker, dat is Feyenoord-Ajax, de aardrivalen. En ondanks die rivaliteit heeft de Rotterdamse coach Ronald Koeman... warme woorden over voor de Amsterdammers. Hij was onder de indruk van de zege van Ajax op Manchester City... afgelopen woensdag in de Champions League. Nou, uiteindelijk een uh, fantastisch resultaat, toch? Met goed spel en heel knap. Complimenten, uh, dankzij hunzelf, hè. Niet dankzij, natuurlijk uh, heeft dat... Uh,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 Dat zijn mooie wedstrijden om naartoe te lijven. Rivaliteit, zo hoort het, maar ook respect onderling. Zondag om half één is het dus de klassieker... in de Rotterdamse Kuip, Feyenoord tegen Ajax. En natuurlijk wordt er live verslag van gedaan... hier op deze zender, op Radio 1. We gaan zo naar uh, avondspits, naar uh, Joost uh, Eertmans. Joost, uh, ik luisterde gisteren naar de radio... en ik hoorde volgens mij jou zeggen... dat je het vandaag over James Bond zou gaan uh, hebben. Dat uh, doe je echt? Dat is overeind gebleven. Weet. Dat is overeind gebleven. Ja. En wat ja, ga je doen? De, de stunts of heb je een stelling? Alle stunts zijn sowieso welkom bij Avondspits. Dat merken we overigens elke dag. Dus elke stuntman of stuntvrouw is wederom uh, wordt geroepen om te gaan bellen. Nee, wij, wij praten inderdaad over de Bondfilm. De nieuwe die er aan zit te komen. Skyfall hij gaat vanavond internationaal in première in België en in Engeland. Hij komt uh, woensdag 31 oktober bij ons in de bios. En ik ben er uiteraard, uitermate benieuwd naar. Maar de vorige Bondfilm, dat was die Quantum of Solace hè, met, met Daniel Craig. Eh, dat was de, overigens de duurste Bondfilm ooit. Yeah. Die viel mij zo rauw op het dak. Ik weet niet of je dat ook hebt ervaren. Maar waarom viel hij jou rauw op het dak dan? Zo gewelddadig, zo niet bond. Uh, hij zo... was veel sneller, hè? juist Het leek meer op Mission Impossible dan op een bondfilm En ik hou van de oude Bond. En dat is echt niet alleen Sean Connery... maar ook, ook, ook Roger Moore, maar vooral ook prima Timothy Dalton... Pierce Brosnan. Het punt is meer dat hij Daniel Craig er een ander personage van heeft gemaakt. Worden wij niet gewoon een beetje uh, te ouder? Oude ouwe lus, ouwe lullen, dat zou goed kunnen, <laughs> jij zeker? Nee, oh, nee, oh, ja, zeker. Nee, sorry, sorry, Bert. Dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Maar, maar, maar ik zeg het eigenlijk omdat ik denk dat al die films... tegenwoordig commercieel gedreven op, ja. het, op elkaar moeten gaan zitten lijken. En dat moet je juist niet doen met een bond Film. Dat is een klassieke film. Dat moet blijven zoals hij was eigenlijk in de jaren 80, 90. Ik denk de laatste die, die zo gemaakt is, is 2002 geweest. Uh, dat was Diana die, uh, Dardé. Uh, sorry, dat was ja, another day was dat, 2002. Ja. Dus mijn, mijn stelling is, voor de luisteraars, want uh, ik neem een lange aanloop... ik heb heimwee naar de oude James Bond. Zal ik eens wat zeggen? Zeg wat, ja. Ik ben het met je eens. Nou, leuk. De eerste bellen, Bert van Sloten. Dankjewel, dankjewel. U kunt reageren. 0800 1121 bent u met van Sloten, Bert van Sloten eens. Of Eerdmans, Joost Eerdmans. Bel 0800 1121 of doe het met hashtag heimwee, hashtag avondspits. We gaan spreken over James Bond na het NOS-journaal. Graag tot avondspits. Tot zo. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar?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 De politie heeft een man van 18 uit Enkhuizen aangehouden voor brandstichtingen. Hij zou deze zomer een leegstaande school in brand hebben gestoken, een post van de reddingsbrigade en een leegstaande schuur. Volgens regionale media waren er plannen om in de leegstaande school een moskee te vestigen en was daartegen veel verzet. Of de brandstichting daarmee te maken heeft is nog niet duidelijk. Het bestand dat sinds vanochtend van kracht was in Syrië is al geschonden. Bij een bomaanslag in Damascus. zijn zeker vijf doden gevallen en ook raakten ongeveer 32 mensen gewond... Vandaag begon een bestand van vier dagen in Syrië ter gelegenheid van het offerfeest. GVD en PvdA willen de premie in de zorg laten afhangen van het inkomen. Ze hebben daarover afspraken gemaakt in de formatie, zeggen Bronnen in Den Haag. Door deze maatregel kan volgens de onderhandelende partijen de zorgtoeslag verdwijnen. En op een vlucht van Oeganda naar Schiphol is een vrouw aan boord van een KLM-vliegtuig bevallen. Haar nationaliteit is niet bekendgemaakt. Het cabinepersoneel heeft de vrouw geholpen bij de bevalling. Direct bij aankomst op Schiphol zijn de vrouw en haar andere drie kinderen naar een ziekenhuis gebracht. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. We hebben twee koude nachten voor de boeg met temperatuur in het binnenland, misschien wel onder het vriespunt. Gemiddeld zal het uh, daar rond liggen, rond dat vriespunt en in het westen van het land en ook in het noorden bij zee. Iets hogere minima graad of drie. Verder hebben we vanavond en vannacht te maken met wat buien langs de kust. Daar zou hagel bij kunnen zitten, misschien een klap onweer. Hagelbui kan voor kortstondige lokale gladheid zorgen en het is niet helemaal uitgesloten dat ook dieper land inwaarts met die lagere temperaturen er lokaal misschien een klein beetje gladheid ontstaat, maar niet op grote schaal. De meeste plaats ...is er gewoon nog steeds niets aan de hand. Morgen temperaturen tussen de 7 en 10 graden in het binnenland geregeld zon. Nog steeds een paar stevige buien langs de kust. En dan kan er ook nog altijd hagel bij zitten. En maar ook langs de kust is er ruimte voor de zon. Er staat een matig tot vrij krachtige noordelijke wind. Zondag is het overwegend droog. Eerst zon, later meer bewolking. Maandag krijgen we dan te maken met veel bewolking en wat regen. En dinsdag valt er nog een buitje, maar daarna wordt het gewoon weer droog. ANU-B, verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. Toch vallen er nog wel een paar files op. Uh, op de A16, Breda richting Rotterdam, voor de Van Brienenoordbrug, drie kilometer. Heeft te maken met een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A17, door de recht richting Roosendaal, loopt het nog even vast bij knooppunt De Stok. Dat hing samen met een ongeluk op de A58, maar de weg is vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer. Daar was een flinke aanrijding. De weg was zelfs even helemaal dicht. Maar de rijstroken zijn zojuist allemaal weer vrijgegeven. En de N11 valt echt op. Van Bodegraven naar Leiden. Hardnekkige file tussen Hazerswouderdorp. En de aansluiting met de A4 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Ik heb heimwee naar de oude James Bond. Dit is Opinie, dit is Radio 1, hier is Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Het geweld in de recente Bondfilms is mij te hard en te veel. Dat zei Roger Moore, mijn favoriete Bond... Onlangs in een interview. Ik ben dat van harte met Roger Moore eens. De bondfilms zijn sinds 2006 toen Daniel Gregg... Pierce Brosnan opvolgde niet meer wat je van een Bond verwacht. Natuurlijk, de concurrentie is moordend... en de huidige makers moeten met hun tijd mee. Maar zoveel geweld, te weinig tong-in-cheek... en het inruilen van een klassieker als de martini Shake not sturt voor simpel bier, het is toch echt jammer. Bond is in mijn ogen meer op een vechtjas zoals Tom Cruise gaan lijken... dan op de ware onaantastbare 007 van Ian Fleming. Sommige tradities moet je niet veranderen. Ik verlang terug naar de oude James Bond. Wel, wij Goedenavond dames en heren luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Avondspits Een gezellig avondje op de bank met elkaar. We gaan het over James Bond hebben. Een oude wetse James Bond, die is wat ik eigenlijk die zie ik het liefste. Ik kan u zeggen, ik vertelde net dat de laatste goede Bond wat mij betreft in 2002 is gemaakt, die Another day Al vond ik toen ook al John Cleese als opvolger van Q wat cabaretesk, ging toen al een beetje de verkeerde kant op... maar mijn all-time favorite is Roger Moore. Uh, zeven keer speelde hij James Bond... en deed dat weergeloos in mijn ogen Het meest frivol en met ironie... En zonder al te veel bloedvergiet en altijd die knipoog. Dat is voor mij de ware James Bond. En de beste film, die vond ik From a Few to a Kill. Met Grace Jones, weet u nog wel. En Christopher Walken van Zorin Industries. We gaan er zo meteen over praten met René Mioch. Wat is zijn favoriete Bond film? Vindt hij ook dat de ouderwetse James Bond... eigenlijk weer terug zou moeten keren op het doek? En die nieuwe geit om de snelheid erin te houden met de jeugd. Dat, dat, dat we dat weer achter ons zouden moeten laten. Ik hoop dat u meedoet. 0800 21, Of doe het met hashtag heimwee, hashtag avondspits. U kunt straks ook, naar. Nee, Mioch, de grote filmkenner, zelf vragen gaan stellen over Bond. Alles weet hij zo'n beetje, hij heeft elke Bond geïnterviewd. Dus dat wordt, dat wordt interessant. Intussen op Twitter zie ik binnenlopen op het tweede scherm. Mark Westerdorp, die zegt Eerdmans eens... Daniel Gregg ziet er meer uit als een Russische schurk of een KGB-beul. Ja, precies. Dat vind ik ook misschien uit een James Bond-film. Maar dan, dan James zelf. En um, Alfred Kool zegt... Uh, avondspits. Ik heb heimwee naar een klassieke bond. Positief gevoed door die prachtige titelsong van Adele. Uh, knap herkenbaar. Steven zegt nee, Eerdmans double seven gaat gewoon met zijn tijd mee. Dat zou jij ook moeten doen. Heimwee zegt hij op hashtag. En Evelien de Bruin zegt vanavond op sb 6 quantum of zo, so Ja, ik zei zo laat net. Het is soles, excuus. Half negen heimwee en hij zegt Greg is top, want het oog wil ook wat. Hashtag wasbord. Wat vindt u? Moeten we terug naar de oude James Bond of juist met onze tijd mee? Sal Stam was de eerste beller uit Den Haag. Goedenavond Sal. Ja, goedenavond. Vertel. Ja, ik uh, ben het eens met je stelling. Ik uh, vind het jammer dat uh, Bond eigenlijk steeds uh, meer op een doorsnee uh, actiefilm is gaan lijken. Ja. En, uh, en dat, dat, dat vind ik jammer. Dat is eigenlijk de kern van, uh, van wat ik vind. Nou, dat is precies wat ik vind. Wat is jouw favoriete film van de Bond? Ja, de ik uh, ben het, ook hier met je eens, Future to Kill. Ja. En uh, ja, die, die achtervolging uh, in uh, Parijs, die vond ik echt geweldig. Ongelooflijk. Die, uh, die ja, staat goed op het netvies. Dat die auto door de helft gaat met uh, Roger Moore, uiteindelijk ja, toch? En dat hij doorrijdt? Ja, ja nee, exact, exact. Hoe slim dan denk je, aan denken, ja. Nee, ja, is geweldig. En Grace Jones vanaf de, vanaf de Eiffeltoren. Prachtige film, ja, prachtige ja. film. En de titelsong van Duran Duran natuurlijk, hè? Dat was ook ja, uh, ja. die tijd. Ja, joh. Ja. Misschien worden we oud. Ja, nee, helemaal mee. Je had ook lezen schrijven. Ja, zal. Bedankt voor het bellen. 0800 Ik heb heimwee naar de oude James Bond. Anton Kleine-Koorkamp uit Alkmaar. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Nee, ik ben het niet met je eens. Kijk. Vertel. Uh, ik denk dat ze juist met James Bond... een ongelooflijk goede weg in hebben geslagen. Ik vond de film waar jij refereerde... Die Another Day. Ik ben echt een ongelooflijke Bondfilm. Ik heb ze denk ik allemaal al tien keer gezien. Ik vond ze geen moment echt doorgeslagen... in de gadgets dat het bijna science fiction. Mm -hmm. Ik denk dat ze juist nu met uh, Daniel Greg weer terug willen naar de basis. En ik vond de laatste Bondfilm... ben ik met je eens, ook niet de allerbeste. Maar die Bond dat filmde voor Casino Royale... die vond ik daarentegen echt heel sterk. Hij is, nog heel, hij is nog heel rauw. Hij is nog niet yeah. sophisticated. Hij drinkt zijn wijn nog niet op de juiste manier. Hij heeft ze pakken nog niet op de juiste manier aan. Hij moet alles nog leren. Hij maakt nog fouten. En ik denk dat ze met deze bond juist uh, misschien wel weer acht, negen afleveringen kunnen gaan maken. En ik denk dat je hem per film juist weer naar die Britse gentleman zult zien groeien. Maar je noemt, Cas is wat... nee, je, je noemt Casino Royale. Dat is volgens mij de, de eerste film was dat van, van Daniel Gregg in 2006. Ja, dat is diegene voor Quantum of Solace. Ja. Precies, dat bedoel ik. En daar was die, volgens mij die heftige martelscène. Uh, in, wat, dat hij volgens mij ja, ook vergiftigd werd, ja. dat ging toch ja. gewoon te ver joh, dat, dat, is, toch gewoon, ja, dat is toch niet na, meer leuk. Dat, nee, dat ben ik niet met je eens, dat is inderdaad wel een, ja, ja, dat is wel een beetje deze tijd, ja, ja. maar daarna ja. die scène in Casino Royale, die, die, die poker scène, die vond ik echt legendarisch. Ja, vond ja. ik echt legendar dat, was, dat, dat was een hele, hele goede film, maar ik vond hem daarmee, dus da, daar, dat deed voor mij af. Wat goed, dat is jouw favoriet ook, Casino Royale? Uh, Casino Royale is... en Life to Kill vond ik een hele sterk film... En met mijn naam ja, onder titelzong. Ja. Die vond ik echt heel sterk. Ja, schitterend. Dat uh, was... Wie zong dat? is Night, of course. Hé, hey, dankjewel. Leuk, uh, leuk dat je belt, Antoine. Uh, met jouw commentaar op mijn stelling. Niet met mij me eens. Ik zeg, ik heb weer naar die oude James Bond. En dus niet naar Daniel, Daniel Craig. Die is volgens mij het de verkeerde, de verkeerde pad opgelopen. Uh, wat is uw favoriete Bond-film? En wat is je favoriete Bond? Ik ben erg benieuwd. U kunt bellen. 0800-1121. Vanavond gaat hij Skyfall heb ik het over. De 23e James Bond in première in België. En in Engeland. En woensdag bij ons in de bios. Zometeen René Mioch, Hollywood-kenner en, uh, en groot filmkenner. Die gaat ook, die gaat ook ons uh, bij zij lichten over dit thema van Bond. Erik Zeger zegt mij, ik ook. Bond is klassiek en hij technisch bedoelt. Geen simpele shooter. Uh, hij heeft ook heimwee. Benny Leemhuis zegt dat ik het ooit eens zou zijn met Eertmans bij Avondspits. Maar het gaat dan ook over James Bond en niet over politiek. Met een Gelukkig met een smiley erbij. Hashtag heimwee, dank je Benny. En Rolf zegt ze mogen nu wel een keer stoppen met die James Bond. Hij is bondmoe. En uh, John Heinz uh, is het wel en niet mee eens. Want de laatste bond vond hij echt uh, Mission Impossible. Maar Casino Royale vond hij briljant. Hashtag avondspits, hashtag heimwee doet u mee op Twitter. Ik lees, uh, lees de tweets live voor. Um, we gaan weer naar de bellers toe, want dan wordt leuk gebeld, vind ik op deze stelling. Henk van der Beek uit Leiden. Goedenavond Henk. Goedenavond Joost, hallo met Hank. Uh, ja. ja, nou Joost, ook uh, wat je voorlas. Uh, ik ben het niet vaak met je eens, maar dit keer voor de volle 100%. Uh, ja. Ik vind Daniel Craig uh, een, op zich een goed acteur, maar het is, geen bond, uh, het is geen bondperformer. En dat vind ik erg jammer. Ja. Mijn favoriete bond is nog steeds Roger Moore, net als jij. Mm -hmm. Nou, komt hij weer? Maar uh, mijn favoriete bondfilm, film, dat is gek genoeg uh, Honor Mattersy Secret Service met George, George Leeseming. George Leeseming, dat wordt wel gezien als de ja. beste Bond in het circuit, dacht ik. Dat, gek was, genoeg. dat was een uitstekende Bond. En het leuke is, net als Casino Royale overigens, die is heel heel erg trouw aan het boek van Fleming. Ja. En uh, het is bijna een één op één verfilming uh, van het boek uh, van Fleming. Casino Royale ook, is er wel wat bij verzonden. Maar die martelscene waar je net over sprak... Ja. In, die is één op één overgenomen. Uit, uit Casino, het, ja, het boek. Ja, ja absoluut, absoluut. Dus dat was een gruwelijke scène toen al. Echt? Maar nogmaals, ja. het met je eens. Roger Moore had veel meer panache... En ja. uh, dan, dan Craig. En uh, Craig, ja, het is een rouwdouwer. Maar nee, het heeft niet uh, de charme en de, en, en, en, en, en de leukheid van, uh, van Roger Moore. Precies, hè? die Engelse charme. Dat is eigenlijk wat je, wat je, wat je wilt in zo'n mond, denk ik. ik. En, en dat, dat mis ik. Dit is, dit is een Amerikaanse jongen bijna. bijna. En uh, juist dat, dat, die Engelse uh, ja, charme, inderdaad, zoals jij het noemt. Ja, die mis ik echt. Ik ja. Maar... ja, maar voorlopig zitten we ermee. Want hij gaat, hij gaat weer bijtekenen, <laughs> hè? Dus, uh, Henk... ja, nou ja, Q komt erbij. Dus dat is wel weer ja. een goed tekende. Dus misschien ja. gaan we langzaamaan weer een beetje terug naar het oude... Precies, want overigens in Quantum uh, was er zelfs geen Q te bekennen, meen ik. En was en zelfs en Miss Moneypenny verdwenen. Hè? Klopt, en ook, ook niet in Casino Royale zat Q. ook niet voor. Overigens, die kwamen ook niet voor in het boek van Casino Royale. Kijk, dus daar heb jij dan doen. wel weer een punt. Ja, oké. Ja, ja. oké. Okay. En, en ja, ja? Okay. Nee, oké, okay. oh. bedankt. Want er zijn vele leuke bellers en verstokte bond uh, filmkijkers. Vind ik mooi. Uh, 081121 dus het nummer om te bellen. Als u heimwee heeft naar de oude James Bond, de echte charmante oude wetse Roger Moore... wat mij betreft. Q's Buus uh, zegt, hashtag Eerdmans, mijn uh, De huidige Bond, Daniel Craig, lijkt op Poetin... Kijk, dan gaan we die kant op. Agnes van Lent zegt Roger Moore blijft de echte James Bond. En Peter van der Besselaar zegt... die oneindige stroom van Bondgirls heeft toch wel iets. Hashtag WNL. En uh, Peter vindt heel berry fa favoriet. Overigens, de Nederlandse Bondgirls waren... Daphne Dekkers, weet u nog, in Tomorrow Never Dies, 1997. En Famke Jansen, ook niet, uh, niet te versmaden, in GoldenEye. Dat was 1995. We gaan naar René Mioch. René is uh, filmkenner. Nou, hij kent iedereen bijna in Hollywood, geloof ik. En hij is aan de lijn. Uh, René, goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je meedoet aan deze, aan deze bijzondere stelling. Um, ik vind het leuk om jullie daarover te horen praten. En weet je wat zo mooi is bij die yeah. Bondfilms? Dat dit het, gewoon het gesprek thuis en in de kroeg is. Hè? Ja. Het is zo, en niet alleen in Nederland, maar gewoon wereldwijd. Wie is je favoriete Bond? Wat is de beste Bondfilm? En wat vind je ervan wat Daniel Craig nu uh, allemaal doet? Dus uh, ja. dat vind ik wel heel mooi. Sluit leuk. goed aan. Nee, leuk, precies. We willen ook een beetje het avondspits Altijd de kroeg uh, op de radio uh, halen. Dat, dat is zo'n beetje het doel. Dus dat is, dat is wat, de, wat dit betreft gelukt. Nou, heb jij... Alle bondspelers zo'n beetje wel geïnterviewd uh, begrepen. En die... uh, George Lazenby niet. Oh nee, die is, maar die leeft nog wel, toch? Ja, die leeft ook nog, ja. Maar die, uh, die heb ik nooit gesproken of gezien. Nee, nee, dat was, nee. Ja, die werd wel gezien als, of die, die film werd, wordt wel gezien als de beste James Bond ooit, onder nou, Dat zo. kan ik me niet voorstellen. Nee, nee, nee, nee dat kan me niet voorstellen. Nee, joh, dat was, en daar ging hij trouwen en zo. Daar klopt toch helemaal niks? Nee, dat van? Nee, daar klopt niks van. Maar... Nee. Ja, toch, wat is jou, wie heeft, laat ik het eerst vragen, wie heeft het meest indruk op jou gemaakt in de gesprekken met, met, met die bondacteurs? Oeh, dat is een hele lastige. Want Sean Connery is zo overweldigend als, als, als acteur, als, als, als personage, als mens. Met, die, met een soort zekere mate van afstand nemen van die hele Hollywood-wereld. Ja. Uh, Roger Moore is die, die Britse uh, grappenmaker eigenlijk. Die zelfs toen de DVD of de video uh, kwam nog steeds volhield dat hij alle stunts zelf deed. Ja. Op iedere persconferentie weer. Weet je wel, terwijl wij thuis allemaal langzaam beeldje voor beeldje de boel zaten terug te draaien. Natuurlijk, om te kijken van wanneer... ...komt er nou een stand in? En dat was ja. eigenlijk al heel snel natuurlijk bij iedere scène. Um, Timothy Dalton vond ik eigenlijk altijd wel een soort van sterk karakter... maar toch niet echt een, een, een bond. Uh, Pierce Brosnan komt wat mij betreft weer dichter bij Roger Moore. Maar Daniel Craig... Ja, en ik weet, uh, ik maak in dit, uit, in dit programma geen vrienden... maar ik vind ja. eigenlijk dat Daniel Craig wel een hele goede moderne bond is. Je moet, ja. je, moet, even, ja, je, moet ja. je realiseren dat deze man moet, op, uh, uh, op, moet vechten... tegen successen als The born Identity. Weet je wel, en allemaal andere grote films. Films die na Bond uh, succesvol Ja, maar daar willen we toch niet op lijken. We willen toch niet dat Bondfilms gaan lijken op, de, op Born, Born Identity. en allemaal andere Amerikaanse rommel. Dat, dat, dat nee, moet juist nee, niet. Nee, dat willen we zeker niet. dat hij daarop gaat lijken. maar daar moet hij wel mee concurreren. Ja. En we zitten met een hele nieuwe generatie uh, bioscoopbezoekers. die het natuurlijk leuk vinden dat wij uh, nostalgische gevoelens hebben bij oude James Bondfilms. maar die uh, of meekijken met hun ouders. of zeg maar zelf op televisie eens een keer een Bondfilm hebben gezien hé, daar zijn er nog veel meer. Maar om die mensen uit de bioscoop te krijgen... moet je natuurlijk wel steeds weer iets nieuws verzinnen. En wat ik aan Daniel Craig vind van echt van deze tijd... is dat hij gewoon zoveel agressie uitstraalt. Ja, maar te veel. Het is toch bijna een schurk geworden, nee. Als je hem ziet, is het meer een schurk dan de bond. Ja, maar weet je, dat vind ik dan ook wel weer interessant. Want al die vele politiefilms die ik gezien heb... daar heb ik toch wel geleerd dat de grens tussen de schurk en de politie... Man helemaal niet zo groot is. Ja, ja. Als je, je kan eigenlijk je kan alleen maar een goede politieman zijn... als je ook een beetje van die schurk in je hebt. Ik, ik, ik kan me nog voorstellen, uh, de, herinneren... de film Heat met Robert De Niro en Pacino. De een was de politieman, de andere uh, de agent... en die waren eigenlijk net zo verschrikkelijk. Ja, zo kan het ook zijn. Hé hey, René, wie is, wat is jouw favoriete Bondfilm? Ik denk The Man With The Golden Gun. The Man With The Golden Gun. En dat was 1974? Dat is, ja. oudje, ja. met, met Moore, dat is een houtje met Roger Moore, overigens de tweede van Roger Moore, precies. Ja, die, die, die vond ik eigenlijk, ik weet, maar dat kan ook komen doordat ik toen gewoon zo jong was en ook ja. geweldig was en, en dat je er zo ongelooflijk in zit. Ja. Oké, okay, en not tot slot, wat, wat verwacht je nog een Nederlandse bondgirl, bijvoorbeeld Duitse Kroes, noem eens wat te Ayo, noemen. Nee, we blijven iedere, iedere keer weer open. <laughs> maar laten we nou. Ja, ja, dat is. Ik vind het ook zo, eigenlijk zo'n verschrikkelijke, ondankbare taak. En, en uh, het helpt iemand even een paar maanden. En daarna moet je het toch echt zelf doen. En moet je kunnen acteren. En kun je een filmcarrière maken. Maar ik geloof niet dat er echt nou één te noemen is waarvan je kunt zeggen: van die heeft het echt helemaal gemaakt door Bond. Nee, maar zou je Duitse Kroes een Bond girl vinden? Absoluut. Wel, Absoluut. Ja, ja. ja, natuurlijk. Het gaat erom hoe je binnenkomt. Nou, zij komt wel binnen. Nou, in, hoor. dat lijkt me wel. Ja, dan ga ik, dan ga ik zeker ook ja. kijken. Ik kijk toch wel. Maar in ieder geval, dat. Flesje dat je in de hand en verkeerde uh, kansen. Dat is inderdaad wel dat... ook weer. Hè? Dat vind ik zo jammer dat dan in het bier verdrinkt er weer de, de ouderwetse martini. Waar, waar gaan we naartoe? Hè? Als dat allemaal verdwijnt, ja, dan blijft er gewoon ah, niks ach, meer over toch? Nee, nee, nee? Het, is, het sentiment is leuk. Oké. Okay. bedankt je wel, René Mioch, filmkenner okay. en Hollywoodkenner. Zeer goed en leuk dat je meedeed aan de avondspits. Hij is dus favoriet, bij hem is favoriet The Man met de Golden Gun. Hij is het niet met me eens. Ik zeg, ik heb heimwee naar de oude James Bond. Moeten we met onze tijd mee? Of zegt u, nee, laten we nou gewoon dat dus bewaren, die ouderwetse charme. En er wordt mij gezegd, het gaat niet om charme, het gaat om flair met humor. Dat is het. Niet charme, Eerdmans, zegt Renos Faris. En lost in Samsara, zegt Eerdmans, uh, ik heb ook, uh, of heimwee, uh, Bond rijdt Aston Martin en drinkt geen Heineken. Dat is heiligschennis. Nou, ben ik het ook mee eens. aanbod, zegt mij. Hashtag WNL. License to kill. Dat was de laatste echte Bondfilm. Jim Connery was de beste acteur en Thunderball was de beste film. Wat is uw beste Bondfilm? En zo ja, waar, uh, waar was u toen? Ik keek, zou ik bijna willen zeggen. U kunt reageren. 0800 11 21. Alle Bondgekken kunnen meedoen. We gaan naar Le Leon Moymans uit Vlaardingen. Goedenavond. Ja, goeiedag. Uh, ja, ik, ik, uh, ik vind James Bond, die gaat helemaal te gek mee met zijn uh, tijd. En ik vind het echt fantastisch leuke films, Ze hebben ze allemaal gezien. Maar ik wilde even naar a View to a Kill, want daar is de hoofdrolspeler uh, Michael Zorin op de hoofd. Ja. Die, uh, die schiet aan het eind van die film in een, uh, in een mijn, schiet hij al zijn ex-medewerkers die ja. al hem, uh, hem hebben geholpen in het kwaad. Dan staat hij met een mitrailleur met een enorme lach op zijn gezicht zijn Medewerkers af te knallen. Klopt. Zeg maar dat is eigenlijk in de, een van de meest verschrikkelijke scènes uit een film. die ik heb hem pas nog eens gezien. Ja. Dus ik denk, ja, die oude James Bond met minder geweld. Ik denk dat dat wel nou, een vreselijke scène die je kent. Leon, het gaat mij om het geweld door Bond. Uh, meer dan. dan uh, en vooral het genieten van geweld door Bond. dat was vroeger veel minder dan uh, nu. Hè, het gaat mij niet om de, de tegenstander. De schurk is altijd algemeen geweest. Ja, ah, oké. Okay. Dat, dat, dat is natuurlijk zo. Er zit meer actie en mee, meer makkelijker geweld inderdaad. Maar de, de, de mate daarvan in totaal is volgens mij niet, niet afgenomen daarmee. Oké. Okay. Dus dat was even mijn, mijn inbreng. Jas, jouw inbreng. dankjewel je Ik heb heimwee naar de oude, oude James Bond. Stanse Stansen uit Oosterbeek. Ja, Eertmans, goeiedag. Ik ben het nooit met jou eens, maar vanavond wel. Ik zal je vertellen waarom. Um, overigens, de beste Bondfilm was volgens mij For Your Eyes Only, met een geweldige ja. introductie. Fantastisch. Maar het gaat is dat wij toch allemaal zo langzamerhand een beetje beginnen terug te verlangen naar de jaren 70, 80. Toen was de wereld nog een stuk overzichtelijker. Ja. De Bondfilm was overzichtelijker, we konden het geweld met een glimlach afdoen. Het is natuurlijk heel prijzenswaardig dat Bond meegaat met zijn tijd, maar wat er tegenwoordig gebeurt, vinden we allemaal niet zo leuk. Dus het verlangen wat jij hebt naar de oude popfilms, dit zijn oorzaak in het feit dat wij eigenlijk toch een beetje terugverlangen naar de jaren zeventig, toen de wereld overzichtelijker was en we toch veel beter konden volgen wat er allemaal aan de hand was dan tegenwoordig, kan... ondanks alle mooie dingen. Stammy, ik kan in, in mega met je verklaring. Want dat zou ook kunnen, kunnen verklaren waarom ik zo op de jaren 80 val wat muziekkeuze betreft. Het zou, het zou er zeer mee te maken kunnen hebben. Maar het, het, is, het, is, een, het, is, een, het is een aardige gedachte. Dank je wel Stammy voor, voor het inbellen. Ik zeg trouwens dat de, mijn favoriet is Roger Morris, zoals u nu weet. En uh, From a View to a Kill. Maar hij zelf heeft als favoriet de Spy Who Love Me uit 1977. Weet u nog met die prachtige titelsong van Carly Simon. Nobody does it better. Uh, ook fantastisch. Uh, ook een prachtige Bondfilm. Wat vindt u? Heeft u uw heimwee naar de oude Bond? of mag de Nieuwe Bond nog wel wat gewelddadiger worden? Orgs Echshoeg uit Groningen, goedenavond. Goedenavond meneer, ik spreek met Ozus Gurkens. Ja, ik, uh, ik ben een fanaat van Sean Connery, daar wil ik even naar terug. Uh, ja. het, het heeft waarschijnlijk ook een beetje met de nostalgie te maken, ja. dat ik op leeftijd ben en dat ik de Bondfilms destijds zo fantastisch vond. En mijn uh, uh, favoriete Bondfilm dat was Goldfinger altijd. Vooral de song van Shirley Bessie. Daar was dus. ik helemaal helemaal van ja. overdonderd. En als klap op de vuurpijl. ik heb Sean Connery in Levende lijve in Istanbul gezien. Kijk. Als kind. Want hij heeft toen From Russia with Love had hij opgenomen in Istanbul. En is nog eens een keer uh, waarschijnlijk weer teruggekomen om daar de commercie van uh, te, te ondersteunen of wat dan ook. Maar toen was ik op, op weg naar school en de weg was afgezet omdat Sean Connery daar aanwezig was. Dus ik heb hem van verte in leven leiden kunnen zien in verband met het film From Russia Kijk, With Love. Een mooie anekdote. Dat, dat is mooi. Ja. En genoteerd, Oost, dank je wel, wel bij mij eens dus om James Bond weer in ere te herstellen. Annelijn, Daniel, ook een enorme bondgek. Uh, Daniel, goedenavond. Een hele goede avond, Joost. Ja, ik, ben het, ik ben het eigenlijk uh, totaal niet met je eens. Nou. Dat is een van de weinigen, geloof ik. Ik merk het. Ja, het is een grote bondvlakte van vroeger wat, wat ik binnenkrijg. En tot mijn vreugde. Maar jij deelt die ja, mening niet. Dat klopt. Nou, ik, ik, wilde eigenlijk bijna, ik, ik, ik zou er bijna een stelling tegenover willen brengen. Ik vind eigenlijk dat iedere generatie uh, recht heeft op zijn eigen bond... En nou ja, ik zal ja, even uitleggen, ik ben 24, dus ja, ik, ik maak de, deze bond, Daniel Craig, maar ook de vorige, Piers Brosnan, die maak ik heel erg mee. Yeah. Maar vorige bonds, die, ja, de, daar, daar krijg ik veel minder van mee. Ja, die films kan ik kijken, dat wil ik ook wel, maar het is, het, het, ze zijn veel meer gemaakt in deze tijd. Ze zijn maar, veel voor de duidelijkheid, eh, da, jij bent geboren na de Living Daylight. Dus. Ja, dat is, dat is wel dat, waar. Dat, dat, ja, <laughs> dat, dat zegt ook wat, hè? Dat, dat is wel waar. Heb jij inderdaad gelijk. Maar um, ja, nee, ik, ja, ik vind die films gewoon, die, die ze nu maken, gewoon veel meer toegesneden op, uh, op het publiek van nu. Mm -hmm. en, uh, en, en daarom vind ik eigenlijk: het ja, ja, past veel beter bij mijn, bij mijn smaak. Hij, hij is rauw, zo zien we onze helden tegenwoordig heel graag. Yeah. Dus ja, ik, ik, vind, ik vind dat nee, maar, uh, zeker van de Casino Royale heel erg goed. Maar het gekke van Bond: het is natuurlijk zo'n absurde uh, film, eigenlijk in het genre. Want het is, het is een man die alles overleeft en elke keer weer op net op tijd en met zes vrouwen tegelijk. Hij komt in smoking bij wijze van spreken een brand uitrennen. Dat, dat is een hele absurde, atypische film. Dan hoort er dan ook nog steeds die atypische acteur bij. En moet je niet een Mission Impossible acteur in zo'n genre gaan duwen zoals Daniel Craig. Ik heb de indruk dat het gewoon niet klopt met wat Ian Fleming bedoeld heeft. Ja, maar dan, dan zeg ik tegen jou, word een beetje modern, Joost. Zo, zo hoort dat, zo, zo moet dat nu Ik hou van moderniteit, want anders zou ik niet, niet, niet lekker leven in 2012. Maar ik vind dat 007 hoort juist als enige misschien wel... in dat, in dat acteursvak van toen dat te blijven. En die charme en die humor, en dat mogen wel nieuwe acteurs zijn natuurlijk... want Timothy Dalton was er ook zo een. Maar het, het is jammer dat het, dat, het, dat het nu vergroft, het vergroft zo... Ja, maar dat, dat, is, dat is nu de stijl. Ja, dat, mm. dat is iets, iets van dit moment. Ja, nee, het is helder. E, ja. Maar Daniel, wat jouw favoriet dan? Alsnog van alle bontjes? Ja, zeker, zeker Casino Royale. Dus, Casino Royale, dus. De heftige. Oké, ja, ja, ja, ja. oké. Okay, okay. Daniel, dank voor het bellen. Leuk dat je bent. gedaan. Oké, okay, goed, goed weekend. Hoi. Uh, Lodi Passarel zegt mij: die opgeleukte nieuwe bond drinkt bier en kampt zijn haar met gel af door de zijdeur. Geeft mij maar die oude maar charmante snop. Uh, volledig onderschrijf ik het. Jos de Jong zegt: uh, beste bond film met stip op 1, goldfinger, hashtag heimwee. En Sandrine Neo Simpson zegt, no way, de Bond gespeeld door Greg... is in lijn met die oorspronkelijke boeken. Niks heimwee, heimwee, hashtag heimwee zegt dan toch. En Art Blok het mij, Mioch is een wijs man. Greg en, Greg en heel uh, Barry bedoelt hij in één film, dat zou geweldig zijn. Ik ben geboren met Octopussy. Uh, u kunt op bellen, 0800 1121. Ik heb heimwee naar de oude James Bond. Uh, Peter Bakker uit Amsterdam... Ja, Goedenavond Joost, ja, mijn voorganger 24 jaar, die vertelt eigenlijk mijn verhaal eigenlijk al een beetje, ja. ik ben bijna, bijna 40 jaar ouder, ik zeg Joost je wordt oud, je bent dan een jonger dan ik, maar ik zeg je wordt oud Joost want eh, ik zeg, Bond is leeftijd gebonden. Eh, voor mij was natuurlijk eh, toen ik 13 was, zo ongeveer. Eh, kon ik met een brief van mijn ouders naar de eerste Bond toe. Eh, want toen was de filmkeuring nog 14 jaar. En 14 en 18 had je toen. Was toen de Bond was 14. En eh, met de grootste moeite kon ik erin. Ja. Nou, die film heeft voor mij absoluut de meeste indruk gemaakt. Ja. En Sean Connery was voor mij de Bond alle tijden. Ja. Eh, eh, ik vond Roger Moore toen Roger Moore al kwam. Eh, ja, stukken minder. Stukken minder. Eh, eh, Sean Connery was subtiel. Nou. Eh, echt heel erg goed. Nou. Dit is een mening, moet ik zeggen, Peter. Ik, ik, ik, ja. deel, ik deel het niet, moet ik je zeggen. Maar het is leuk dat je, dat je belde uh, Hans Schobers uit Harlingen nu. Vertel. Ja, daar ben Hans, hoi. Ja, hallo. Ja, eh. Uh... Ik, kwam eigenlijk, uh, ik zat even in de auto de auto binnenzetten en toen hoorde ik het programma en toen ging het over James Bond. En daar heb ik uh, denk ik wel een leuk verhaal over. Want ik was uh, directieassistent in het Mure Palace Hotel in Zwitserland toen daar de James Bond film On Her Majesty's Secret Service werd opgenomen. Ah. En ik, uh, het hotel was helemaal opgeknapt, dus uh, George Leseby zat bij ons in het hotel. En wat iedereen er dan ook vindt, ik vond hem alleen ontiegelijk lastig. Oh. En er kwamen heel veel klachten van het personeel, uh, dat mocht ik allemaal oplossen uh, als assistent. Wat een grappige baan, zegt Hans Goobers, wat een leuke baan om dat te doen, in 1969 dus. Dat was toeval. Ja? Ik had eerst mijn stage in dat hotel zullen doen. Ik, ik had uh, net de hotelschool afgerond in Zwitserland. In Lyon, sur Montreux. En uh, ik deed mijn stage ja. in Zwitserland. En toen. Uh, Jullie liepen Morgen, hè? Ja. Ja. Mr. Morgan van de Morgan Trust Company was eigenaar van dat hotel. Ja. En uh, Hardy Salzman en Broccoli waren vrienden van hem. Kijk aan, en, meneer Grobus, ik moet hem even en... afgeronden, want, want ik begrijp dat, dat er nog lang van aan vast zit. Maar ik, ik wil op in de laatste minuut. Dus u bent de, de hackersluiter vanavond, Spits. Dank u zeer okay, voor het bellen. Nou, ik had dus een mini rol in in, in, die, in die film. Ja, geweldig. Ik zit in de achtervolging van de twee auto's... en moest ik alles vertalen van het Engels naar het Duits. We gaan er naar kijken, meneer Goopers. We sluiten af vanavond dus kijken naar meneer Hans Hooghoopers... in Elner Messages Secret Service, zou ik bijna zeggen. In de achtervolging. Straks op deze zender gaan met boeken verder... in gesprek met Sophie Zelstra. Zondagochtend tijd voor Eva Jinek op zondag... met Paul Jansen. Het laatste nieuws over de formatie van Rutte 2. Voormalig Bond Girl, let op, de Dekkers. En het programma maken Jaap Jongbloed... reden genoeg om zondag rond om half tien weer op 9. Af te stemmen. Ik ga vanavond maar eens een ouderwets bondfilmpje pakken. Dr. No of zo. Ik heb er zin in. Een goed weekend ook voor iedereen die luistert. Het was leuk om met u mee te praten deze uitzending. Maandagavond weer een nieuwe avondspits. Zijn we present. Graag tot dan.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 Nou, daar is even mooi klaar mee! Dit is Radio 1.